Het NOS nieuws van 3 uur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 on You. Nou, het nog wel even hoor, voordat het weer zomer is. Maar als de zomer dan komt, dan komt hij ook goed ook, hè, Albert -Jan? Heerlijk. Dan wel. Lekkere temperaturen in Zandvoort, daar zijn we wel weer aan toe. Je hoorde de Summer on You, de single van Sam Veld. De eerste plaatje in de tweede uur van Zandvoort op zondag, met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei leuke, mooie evenementen in. En rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. En we volgen natuurlijk de, de kraker uh, in de Kuip in, in Rotterdam. Tussen Feyenoord en, uh, en PSV. Tussenstand momenteel nog steeds 1 tegen 0. En we volgen ook voor u de topper in de hockeyhoofdklasse HGC tegen Den Bosch. Tussenstand momenteel nog 1 tegen 0 in de tweede helft. Maar er wordt zojuist gescoord, zie ik... En het is inmiddels 1-1. zie je live in de uitzending. Den Bos scoort de gelijkmaker. Uh, dus genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En we hebben heel veel lekkere muziek voor je onderweg... dus inderdaad gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. ZFM zal voor niet alleen op tv te ontvangen op internet, op de radio. We zijn eigenlijk overal te beluisteren. 24 uur per dag met muziek en informatie. En hier is Salomar, A Night to Remember. When you love Van een lekkere disco klassieker uit de jaren 80. Dat was Chalamar en The Nights to Remember. En hier is Robbie Williams. dat Robbie Williams met deze plaat Love My Life kwam. wat hij kwam naar een paar andere platen en die vond ik even wat minder. Nee, niet echt het lekkere geluid van Robbie Williams. Maar met deze is het gelukkig weer helemaal goed gekomen. joh. inderdaad de single Love My Life. Jawel, we hebben een eigen sportsprogramma bij CFM. Goed om daar een keer aandacht aan te besteden... want het is elke vrijdagmorgen feest op de radio. En wel de Watertoren Live Sport op uw enige echte lokale zender... Sinds begin vorig jaar presenteert journalist en voetbaltrainer Henny Ruckert... samen met Ron Perenboom-Voller een sportprogramma op uw lokale zender... in Zandvoort, al hier. De Watertoren Live Sport is een twee uur durende uitzending... waarin bij de sport personen centraal staan... en waarin hun muziekkeuze zal worden gedraaid. De uitzending is uiteraard te beluisteren via 106.9... maar ook via de kabel, televisiekanaal, zich ook kanaal 40... via internet, via de website en uiteraard ook via de ZFM-app... Terugluisteren is ook altijd mogelijk. Kijk daarvoor ook even op de website en naar, uh, ga dan naar uitzending gemist... of met andere woorden luister terug. Uh, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag ging het programma natuurlijk over voetbal. Daarin kwam Pieter de Waard, de meest excentrieke voetbalvoorzitter... van Nederland, van Telstar namelijk, bij ons in de studio. Ook Gerrit Pijs, hersteltrainer bij de Koninklijke HFC... en vroegere FC Haarlemster... Was een van de Partij. Verder zijn er wekelijks bijdragen van André Jansen over wielrennen... en Martijn Prinsen over het voetbal in de regio Haarlem. Jos de Jong praat met Brian Twork over het Engelse voetbal... en Joop van van de Zandvoortse Korant geeft zijn wekelijkse sportagenda. Schrijf het u in uw agenda, sportliefhebbers. Uitzending iedere vrijdag van 10 tot 12 uur in de morgen... op uw enige echte lokale zender ZFM. Luisteren en kijken dus iedere vrijdagmorgen tussen 10 en 12... de Watertoren Live Sport op ZFM. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Henny Rukert. En dat is zeker de moeite waard. Dus inderdaad, ga luisteren op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur. En hier is F.O. Davids words. Door de sang van Curiosity en Down to Earth. Ja, het is acht minuten voor half vier, dus we kunnen eens even gaan kijken naar de ruststanden in de revisie. De twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, hebben we het over AZ. Tegen Pek Zwolle, daar is nog niet gescoord. Een 0-0. En uh, Feyenoord uh, thuis tegen PSV. Tussenstand 1 tegen 0. Een goal gescoord door Toornstra. Werk aan de winkel dus voor PSV. En dan om kwart voor vijf nog ja, de miniklapper van de dag. <laughs> de miniklapper. Ajax ontvangt thuis Heracles Almelo. Oké, okay, we houden de wedstrijden voor je in de gaten. pizza. To, visa, to show feature, I was cool. And when I finally got sober felt 10 years older. But fuck it, it was something to do.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 Als oh, je het zo zo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 dat ik het gewoon net steeds Oh, I know zei het zo. Zij het zon Darling, oh, I know Zij het zon Zij het zo. Het is alweer een hele tijd geleden dat dit een hit geweest is. Maar ja, blijf gewoon lekker. Vandaar weer gedraaid voor je bij CFM. De single van uh, Mike Bosner. En 'I Took a Pill in Ibiza. Hier is en soep. de gauw muziek hoor je geregeld langskomen bij CFFS. Deze inderdaad Spooky en Soul en Swinging on the Star. Nou ben je klaar voor de evenementenagenda? Jazeker. No, cool nou er is nog even de eindstand in de uh, hockey hoofdklasse. Uh, de topper tussen HGC en Den Bosch. In de laatste minuut uit de strafcorner wist HGC de tweede goal te scoren. HGC wint met 2 tegen 1 tegen Den Bosch. Goed, de evenementenagenda. Nog tot 19 maart bent u van harte welkom... tijdens de expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het Zandvoorts Museum. Tegen gelegenheid van het landelijke themajaar... heeft het Zandvoorts Museum een tentoonstelling van Mondriaan... tot Dutch Design ingericht. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat Kunstbeweging de Stijl werd opgericht. En uiteraard nog tot 19 maart dan de expositie in het Zandvoorts Museum... aan de Svaluweestraat nummer 1... Meer informatie over deze tentoonstelling en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terecht op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Maken we even een bruggetje naar 4 maart, want dan wordt er weer geraced op het circuitpark Zandvoort... en wel de Final Four, op 4 maart vanaf 10 uur ochtends. De Final Four is de laatste en beslissende wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. Op de eerste zaterdag van maart zal elk punt van belang zijn... om te bepalen wie zich winterkampioen mag mogen gaan kronen. Dat allemaal op 4 maart vanaf 10 uur morgens de Final Four... op het Circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alverstraat 108. Meer informatie over de Final Four... en over alle andere bomvolle uh, uh, agendapunten van het Circuitpark Zandvoort... kunt u uiteraard echt op hun website www.circuitparksandvoort.nl www Gaan we naar 10 maart, gaan we s'avonds om 9 uur en dan gaan we naar Café Koper... want dan is het weer tijd voor de algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm en in een gezellige ambiance. Teams van maximaal 5 personen, 2,50 euro per persoon. En houd je van spelletjes, dan is dit echt een must. Algemene pubquiz op 10 maart, op, uh, om 9 uur in Café Koper... ...aan het Kerkplein. Meer informatie over deze algemene pubquiz... ...en over alle andere activiteiten van Café Koper... ...uiteraard op de website www.cafekoper.nl www.cafekoper.nl En ja hoor, om 12 maart is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort. Hedenmorgen was de voorzitter van de stichting nog te gast... ...bij ons programma ZFM Jazz. Maar dan is het volgende week op 12 maart om half drie... ...is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort. Locatie uiteraard Theater De Krocht. Uiteraard met trio Johan Clement... En de toegang is 15 euro. En het speelt zich allemaal af op de grote krocht. 41. en En meer informatie over dit aanstaande concert op 12 maart... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl En last but not least op 12 maart om 4 uur... bent u van harte welkom bij Rabbel op het Kerkplein 7. Nou, dat is maar een klein stukje naast Café Koper... Want dan is het weer de Amsterdamse Amazing Middag. Kom vanmiddag naar Rabbel. Die middag naar Rabbel voor de laatste editie van de Heuse Amsterdamse Amazing Middag. Dat allemaal op 12 maart vanaf 4 uur. Locatie Rabbel Kerkplein nummertje 7. Al hier. Nou, er is weer uh, genoeg te doen. de komen dagen hier in Sonvoorts. Je hoort het juist uh, bij de evenementagenda van uh, CFM. Evenementen staan ook na te lezen op de CFM app. Die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download opnieuw op je telefoon of tablet. Of kijk op www.zfmsandvoort.nl Zitting bij Stanford op zondag. Het draaien van een verzoek laten, jan En dit was een verzoekje. Ja. Speciaal gedraaid voorzender. De single van Craig David en Walking Away. En hier is Neil Diamond. Where it began, I can't begin to know in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 out Touching me Touching me. Fill it up with only two And when I hurt The runs off my shoulders How can I hurt when holding you? One Touchin' one is op de zondagmiddag, Neil Diamond en Sweet Caroline. Wat kijk jij in keer serieus, uh, Albert-Jan? Ja, nee, ik zat even uh, te, te kijken. Ik denk, ik kom nog even terug op die gemeenteraadsvergadering van uh, aanstaande dinsdag. Ja, ja, ja. Even wat uitgebreider, want uh, wat er allemaal ter sprake gaat komen. De APV en de toeristische visie. Zoals gezegd, aanstaande dinsdag zal de Zandvoortse gemeenteraad... onder meer de kaders voor participatie omtrent... de nieuwe algemene plaatselijke verordening, APV in het kort, vast moeten stellen ook staat in de toeristische visie van het college nog niet vast... en het zal dan worden besproken. Voorafgaande aan de discussie over de nieuwe toeristische visie... staan er nog een drietal hamerstukken geagendeerd. De verordening starterslening gemeente Zand voor 2017... de verlenging huisvesting statushouders Palier. en de behandeling rekenkamerrapporten... zijn in de raadscommissie voldoende behandeld... om direct afgetikt te kunnen worden. Het college heeft vastgesteld dat toerisme de levensader van Zandvoort is. Er bestaat op dit moment urgentie om het toerisme van impulsen te voorzien. Hiervoor is, bela hiervoor is belangenoverschrijdende city marketing nodig. De gemeente neemt de regie met een gemeenschappelijke visie... op de Zandvoortse identiteit in handen. Zandvoort zoekt naar haar mogelijkheden van een sterk merk... en de organisatie die nodig is om dit te bewerkstelligen. Deze toeristische visie... Voorzien daarin dan de huidige APV die in 2011 voor het laatst is aangepast... is toe aan een update. Naast minder, gemeen, minder gemeentelijke regels en bemoeienissen... vraagt de samenwerking ook om een voorspelbare overheid... die het niet naleven van regels aanpakt. Bij de herziening van de APV willen het college dit soort ontwikkelingen meenemen. Vanuit een positieve grondhouding wil de gemeente burgers en ondernemers... stimuleren om veel eigen verantwoordelijkheid... en wil het ook doen via een participatiemodel... De gemeenteraadsvergadering komende dinsdag vanaf 8 uur in de raadszaal van het raadhuis. Uh, is dan geopend en is openbaar, uiteraard. De vergadering zal weer via live beelden te volgen zijn. De eerste keer bij de vergaderingen van de raadscommissie gingen er een, een en ander nog fout. We rekenen op maximaal 300 aansluitingen, maar er bleken 600 mensen te willen kijken. Dat was de, daar was de stream niet op ingesteld. We hebben een, een en ander bijgesteld. En verwachten geen nieuwe problemen, al dus rivier Henk van Stevening. Dus dinsdagavond gezellig tv kijken naar de gemeenteraad. Zo is het of luisteren bij de radio. CFM-waaien. CFM zit hem ook live uit. Vanaf 8 uur dinsdagavond op 106.9 FM, kabel 104.5 CFM TV kanaal 40 digitaal via Ziggo. of via internet. We hebben de zomer eerst met deze van Ricky Martin. Ik lo De Wall Street Shuffle. Ja, jij kan het best wel goed, eigenlijk, de Wall Street Shuffle. Dacht ik. Ja, zeker. <laughs> Joh, de zing de van uh, Ten cc Nou, inmiddels zijn we begonnen aan de tweede helft van de tweede wedstrijd. Vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. We hebben het over AZ tegen Peck Zwolle Inmiddels ook gescoord. En wel door Paxwolle. Daar staat het op dit moment 0 tegen 1. En van PSV begint de tijd te dringen. Tussenstand Weinoord. Wat? Tik, tik. Tik, tik, tik. Het dan, Feyenoord PSW onveranderd 1 tegen 0. En zo meteen om kwart voor vijf de wedstrijd ajax heracles homelo We houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Hier is Kevin James en Nervus. I promise that hold you it's colder.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 Kevin James en Nervous. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over het luisteronderzoek van CFM... want daar kan je nog steeds aan uh, meedoen. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hoor je zo dadelijk bij CFM. Maar hier is de volgende plaat van John Farnham. Hier is Jordan Voice. Heb je het. Heb die? Vallen we dus. de laatste 20 minuten tegemoet, dames en heren, luisteraars en kijkers. Momenteel, zojuist heeft PSV gescoord en de stand gelijk getrokken. Tussenstand stand fijn wordt PSV 1 tegen 1. Het kan inderdaad spannende 20 minuten worden daar in de Kuip in Rotterdam, eh, Albert-Jan. 1-1 ja. op dit moment de wedstrijd Feyenoord tegen PSV. En de score was Pereiro. Ja, wie kent hem niet? Nee, he, he, zullen we niet. zeggen. Het luisteronderzoek, we hebben gisteren daar uitgebreid over gesproken met Fabienne. De samenstelster van dit luister- en belevingsonderzoek. Wij vinden het namelijk als lokale omroepen, luisteraars en kijkers, heel belangrijk... om te weten wat uw wensen en behoeften zijn ten aanzien van uw lokale omroep. Middels deze enquête wordt onderzocht of online media... dus een duur woord voor een verzamelnaam... Uh, uh, kan bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid op lokaal niveau... en welke rol uw lokale omroep daarin kan gaan spelen. Online media zijn alle vormen van media die u middels internet hoort, ziet of raadpleegt voorbeeld zijn natuurlijk de websites, sociale media als Facebook... Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. En niet te vergeten onze enige echte ZFM-app. ZFM, -app. ZFM wil, graag, wil zich graag verder ontwikkelen eh, tot een interactief medium... en staande houden in het medialandschap. U, luisteraars en kijkers, kunt ons daarbij helpen. De komende week kunt u daar nog uh, meedoen aan het luisteren en de omgevingsonderzoek. De enquête duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit 37 vragen. Namens de medewerkers en het bestuur van CFM... alvast bedankt voor het invullen voor deze uh, enquête. En hoe kunnen ze die enquête invullen? Heel eenvoudig, via de CFM-app ga je even naar het menu... En dan kijk je bij Luisteronderzoek en dan start je de vragenlijst. Of ga naar onze Facebook-site van ZFM Zandvoort. En bovenaan, eh, ja, bovenaan de berichten staat het bericht over het uh, Luisteronderzoek. Ook daar kun je de vragenlijst starten. En doe mee, hè, je maakt ook nog kans op een hele leuke taart. Die gaat vloot onder alle inzenders. Alvast dank namens ZFM. En hier is Clintendit. She works the night, by the water.